بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Welkom, broeders en zusters, bij deze les. Les nummer 2 in Arabische Grammatica. Afgelopen week hebben we het gehad over... Het begrip Nahu. En ook hebben we het gehad over het begrip Al-Kalam. Wat dat is. En die les van vorige week is opgenomen. En die is te vinden, inshallah, op de site Arabische lessen www.arabischelessen.nl. We hebben gezien dat Al-Kalam, ik zal het even in het Arabisch zeggen: Al-Kalamu, هو al al-murakabu, al-mufidu bilwadah. En we hebben uitgelegd wat deze termen betekenen, wat Allah betekent. Al-Murakkab, Al-Mufid, Bilwada. Uh, vandaag zullen we het insha'Allah hebben over de soorten van Al-Kalam. De soorten van Al-Kalam. En we zijn nog steeds bezig met een, een soort inleiding. Uh, en deze inleiding doe ik uit het boek at tuhfa en uh, voor mensen die willen meelezen, die kunnen dat uh, downloaden. Ik zal even de link plaatsen. Hier is een pdf-file waarin Tohfessaniya uh, staat. Dus mensen die willen meelezen, die kunnen dat even downloaden. Al-Kalam. En ik zit op dit moment op bladzijde 5 als we de uh, nummering aanhouden van het boek die ik net heb geplaatst. Anwa'u uh, al-Kalam Ik vind deze inleiding wel belangrijk voordat we gaan beginnen met uh, het boek An-Nahu al-Wadih uh, want deze, deze begrippen die uh, ja, zullen steeds terugkomen als we met dat boek gaan beginnen bij in Ta'ala. Mu'allif, Rahimahullah وأقسامه ثلاثة أقسامه ثلاثة. دفتر زخة أقسام الكلام. بلت سايدة نمبر 5 وأقسامه ثلاثة. مانستو تمان. شيفا بريخت. بلت سايدة نمبر 5 نعم. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وجزاكم. دوس. دفتر زخة. De soorten van al-Kalam Dat zijn drie Er zijn drie soorten van al-Kalam Of eigenlijk, nog beter gezegd Al-Kalam bestaat uit drie soorten Ismen, fiëlen en harfmen En nu gaat uh, Al-Sharij Dus degene die het boek uitlegt Die gaat een uitleg geven Hij zegt Al-Alfadu al ken al arabu يستعملونها في كلامهم ونقلت الينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقراها في كتبنا ونكتب بها الى اهلينا واصدقائنا لا يخلو واحد منها عن ان يكون واحدا من ثلاثه اشياء الاسم والفعل dus zij zegt, de woorden die de Arabieren altijd hebben gebruikt in hun communicatie, zij het via uh, boeken of via gesprekken of datgene wat we lezen in onze boeken en we schrijven uh, ja, tussen de vrienden en tussen de families, al dat. Gene, dus dat Arabisch uh, communicatie, die bestaat uit drie soorten woorden. Uit drie soorten woorden en dat zijn al-ism, wal-fi'al, wal-harf. Dus als je uh, het hele Arabisch gaat bekijken, en dat heet in het Arabisch al istiqra, wat-tetabu'a, als je het hele Arabisch gaat vervolgen, gaat kijken wat voor woorden in voorkomen, in voorkomen, dan zul je alleen maar drie woorden, drie soorten woorden tegenkomen. En dat zijn de volgende drie: Al-ism, Al-fi'l, Al-harf. En nu gaat degene die het boek uitlegt even deze begrippen uitleggen. Al-ism, wat is dat? En hij maakt weer onderscheid tussen de. Uh, de taalkundige betekenis en de uh, vakkundige betekenis. Hij zegt al ism, deze dingen moet je dus onthouden, ism, fi'al, harf. Hij zegt al ism, wafil luga, ma dalla, ala, musamma. Dus taalkundig, al ism, dat is iets, dat is een woord, wat duidt op iets wat genoemd kan worden. Dat is al ism in de taal, in de luga. En voor wat betreft de nuhat, de khalide van grammatica, Kelimetun dullet alla manun fi nafsiha taktarin bi Nahu Nachu muhammadin aliin rajulin ila En voor wat betreft de khalide van grammatica, wat is el ism? Dat is een woord wat een bepaalde betekenis inhoudt in zichzelf. En uh, dat woord is niet gerelateerd, is niet geassocieerd met de tijd. is onafhankelijk van de tijd. En hij heeft hier een aantal uh, voorbeelden gegeven, zoals bijvoorbeeld Mohammed, dat is ism. Uh, Ali, Rajul, de man, Wajemel, Kameel. Al deze woorden, dat zijn asma-ism, is enkel fout en asma dat zijn dat is meer fout van al ism. Deze woorden, dus deze voorbeelden, كل واحد من هذه Al deze voorbeelden uh, die uh, hebben een bepaalde betekenis in zich, maar ze zijn niet geassocieerd met de tijd. الفعل, tweede soort van de woorden, dat is alfial. فهو في اللغه الحداث الفعل دوس ان ات ارابيس ان ذا عربي سالط بتيكنت ات ان جيبورتنيس وفي اصطلاح النحويين ان يتفق النحو كلمه دلت على معنى في نفسها واقترنت باحد الازمنه الثلاثه التي هي الماضي والحال والمستقبل ان فور ترف ديس الفعل داتس een woord wat ook een bepaalde betekenis in zich heeft, dat is één. En ten tweede uh, is geassocieerd met de tijd. Een van de drie tijden. Drie tijden, namelijk uh, heden, verleden en uh, toekomst. Nahu ketaba. Dus een voorbeeld van een vial: dat is ketaba. Fa innahu kalimatun. Delle. Alemanen, wij AL Dus ketebe, dat is een woord wat een betekenis in zich heeft en dat betekent schrijven. De betekenis van schrijven, het schrift. En deze betekenis is geassocieerd met het verleden. Als je zegt ketebe, letterlijk vertaald in het Nederlands, schrijf, dus dan heb je het over verleden tijd. Wanahu. Yaktubu. En het woord yaktubu, dat heeft ook een betekenis van schrijven. Maar in dit geval is het geassocieerd met de huidige tijd. Met de heden. Yaktubu. Dus yaktubu is letterlijk schrijven. En ketaba is schreef. Dat is dus het verschil tussen die twee. De betekenis is hetzelfde, alleen de tijd is veranderd. Dus een ander voorbeeld van een vijl. Dat is oktob. Dat is ook een woord. Wat een betekenis in zich heeft. En dat is ook weer schrijven. Maar in dit geval. Is de tijd waarmee die geassocieerd is. De toekomende tijd. Ja, dus toekomst. Ten opzichte van de tijd. Wanneer je spreekt. Waarin je spreekt. En oktober betekent letterlijk. Schrijf. Ja, dat is een gebiedende wijs. Schrijf. Uh, wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt. Na het moment van spreken. Op het moment dat je spreekt, dan vraag je iemand om iets te doen. En pas daarna wordt dat in de praktijk gebracht, wat je bevolen hebt. En je kunt natuurlijk heel veel andere voorbeelden bedenken. Zoals hier de schrijver zegt, wa nasara wansur. Wa wa fahima, yafham ifham. Alima, ya Fahime betekent begreep hij begreep hem betekent hij begrijpt en ifhem betekent begrijp enzovoort wa, wa uh, als we de tijd gaan beschouwen dan bestaat het al uit drie soorten namelijk al-madi, al-mudari' en al-amr. Wat is al-madi en wat is al-mudari' en wat is al-amr? Dat gaan we zo bekijken in die leraar. Fal-madi ma dalla 'ala hadath waqa fi az-zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Nahu, ketaba, wa fahima wa kharaja ila ghairihi. Dus al-madi dat is eh alles wat een gebeurtenis wat gebeurd is in de in het in de verleden tijd. Zoals ketaba schreef fahima begreep. Garaja uh, ging naar buiten. Enzovoort. Dus verleden tijd. Dat is al Wal mudari'a En wat is de modaria? De mudari'a kun je niet uh, vertalen met tegenwoordige tijd. Want dat kan zoveel tegenwoordige tijd inhouden. Maar het kan ook toekomst. Inhouden. En zelfs soms verleden tijd. Kijk, als je zegt bijvoorbeeld. Jektubu. Jektubu. Hij schrijft. Dat is dus nu. Heden. Jefhemu. Uh, Hij begrijpt. Jachrujo. Hij gaat naar buiten. Enzovoort. Maar je kan ook zeggen. Sejachrujo. Bijvoorbeeld. Als je een lettertje toevoegt. zien ervoor, Dat betekent dat. Hij zal. Uh, uh, naar buiten gaan. Hij zal schrijven. Dus je gebruikt nog steeds de tijd. Maar dan is de tijd veranderd naar toekomst. En voor wat betreft al dat kan ook. Als je bijvoorbeeld Lem gebruikt, want dat zullen we inshallah ta'ala in de komende lessen tegenkomen. Lem yakhruj. Dat wil zeggen, hij is niet naar buiten gegaan. Dus hier gebruik je Lem. Maar je geeft aan iets wat in het verleden uh, is niet gebeurd eigenlijk, want het is ont ontkennend. Dat was al modaria Wal-Amru, dus derde soort van tijden. Wal-Amru ma dalla ala hadathin yutlabuhusooluhu ba'da zamanit takallum. Nahu uktub, wa wachroj, ila akhiri. Al-Amru. Dat is in het Nederlands gebiedende wijs. En dat is een, een, een, een, een tijd waarbij je vraagt. Aan iemand vraagt om iets te doen. Dat er een gebeurtenis zal plaatsvinden. Door degene aan wie het vraagt. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt nadat je dat gesproken hebt. Dus, Na de tijd dat je gesproken hebt. Als je zegt bijvoorbeeld. Oktober. Nou, op dit moment gebeurde nog niks, maar als je Oktober zegt, dan begrijpt degene tegen wie je spreekt dat hij dat gaat doen in de toekomst. Dat is een bevel, naam. Het is een bevel. Dat is Al-Amr, gebiedende wijze in het Nederlands. in het Nederlands. هذا هو الامر ثم thalif min النوع الثالث من wa huwa -al al al-harf. En nu gaat hij naar de derde soort van al-kalam. We hebben gezien al-ism, al-fi'l. En daarmee zijn we net klaar. En dan komt al-harf. Wat is al-harf? Al-harf, filuati huwa attarf, at Al-harf in, in de Arabische taal, taalkundige betekenis, dat is <tossimus> al-tarf. Uiteinde, uiteinde. Of is het al en in de grammatica leer, dat is kalimatun, delat ala manan fi Dat is dus een woord, wat duidt op een betekenis in iets anders. Dus niet in zichzelf. Het woord zelf, al-harf zelf, heeft geen betekenis. Maar pas als hij komt met een ander woord, dan eh, krijgt hij een betekenis. دهش يدل على معنى في غيرها. هيداتو بيتيك أو بيتاكنيس أو بيتسمرس نحو من. فإن هذا اللفظ كلمة ذلت على معنى وهو الابتداء. وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. فتقول ذهبت من البيت أو خرجت من البيت مثلا إن فوربلت فن الحرف. Dat is min. En in het Nederlands kun je het vertalen met van. Van in de Dus dit woord, min, dat is een woord wat duidt op een betekenis. En dat is uh, een, uh, een begin. Hij duidt op de betekenis van begin. Als je over uh, afstanden gaat hebben. Dus je gaat van een bepaalde plek naar een andere plek. Je gaat van A naar B. En van is min. Als je zegt bijvoorbeeld, garadjitu minelbeiti. Ik ga uit van huis, als het ware. En in deze betekenis van begin, la hatta ila Deze betekenis die wordt pas voltooid als je, pas als je een ander woord erachter zet. En in dit geval is het huis van huis. De heb tu, min garadjitu minelbeiti. Ik ga weg. Van huis. Dus pas nadat je het huis achter min hebt gezet, achter een beet achter min hebt gezet, dan krijgt dus die min betekenis. Dus samenvattend: een ism is dus een woord wat in zichzelf een betekenis heeft, die houdt een bepaalde betekenis in, en die is niet geassocieerd met de tijd. Terwijl al-fi'al, dat is een ism of een, een, een kelime, een woord, wat een, een bepaalde betekenis inhoudt en die is geassocieerd met een van de drie tijden, al-madi, al-mudari' en al-amr. En al-harf, dat is uh, een, een, een woord wat een bepaalde betekenis niet in zichzelf heeft, maar in iets anders, namelijk de ism die daarna komt. Insha'Allah is dit duidelijk. Uh, ik zie iemand zijn hand omhoog doen, misschien wil hij een vraag stellen. Tvaddal Aghi Abdel. En als iemand zeg maar een, uh, de microfoon wil hebben, dan kan hij of zij het vragen. En dan krijgt hij die insha'Allah daar. Uh, is het tot nu toe duidelijk? Zijn er vragen hierover, wat ik net heb gezegd? Ik zie nog geen vragen, ik zie wel een hand omhoog. Moet ik. Nou, uh, ja. mag je. Al al... Toi, ik, ik krijg hier een vraag. Die zegt: <coughs> Mag je. Al-Fi'l. Al vertalen als werkwoord? Naam. Al-Fi'l. Al, dat is inderdaad dus werkwoord. Dat is de vertaling daarvan in het Nederlands. Al-Fi'l. Al is dus werkwoord. Over de drie soorten. Fi'l. Welk boek zijn we. Oh, sorry. <laughs> Over drie soorten. Fi'l, ja. Er zijn drie soorten qua tijd: Dus. Al-Ma'di, al, -madi, al in en we zijn nu bezig, er Om Faisal, met het boek. En het uh, Tughfa Saniyah, die gebruik ik op dit moment als inleiding. Maar daarna, inshallah ta'ala, gaan we over tot het boek. En al Nahu al-Wadih. Hier is de link voor degene die mee willen uh, volgen. Nog andere vraag. Al-Madi, Al-Mudari'. En Al-Amr. Al-Madi. Al-Mudari'a. Al-Amr. Dus we hebben Al-Madi. Dat is verleden tijd. Al-Mudari'a. Is de twee niet begrepen. Ik begreep Al-Madi niet. Al-Madi wil zeggen verleden tijd. Zoals Ketabe. Hij schreef Al-Mudari'a. Dat is. Dat kan. Uh, heden zijn. Dus tegenwoordige tijd. Maar dat kan ook. Toekomst zijn. Toekomende tijd. Dus als je zegt. Hua yektubu. Hij schrijft. Hij schrijft. Dat is de tegenwoordige tijd. Maar je kan ook een woordje toevoegen. Zien. Of zove. Dan kun je zeggen. Sauve yektubu. Hua sauve yektubu. Hier gebruik je ook een modaria. Maar dan gaat het over de toekomst. Ja. En uh, je hebt dan al amr dat is gebiedende wijs. Je zegt bijvoorbeeld oktober, oktober. en dat duidt altijd op de toekomst. Want je vraagt iemand om iets te doen. Nadat je gesproken hebt, hoe je zegt. Ibn Wat dat? Ibn, Ibn uh, Mensen die vragen hebben, die kunnen dat alvast. Type. En als ik zeg maar zeg, zeg maar geef om vraag te stellen, dan zouden ze gereed zijn. En dan winnen we hiermee tijd. de Ibn Masrood, vraag. Met wat herkennen we ism? En met wat herkennen we een fiaan? Dat gaan we zo meteen bekijken, inshallah Dus de kenmerken van een ism en de kenmerken van een fiaan, die gaan we zo meteen bekijken. Uh, Bekijken. Eerst nu kijken of er vragen zijn over wat ik net heb gezegd. Ja, dan nu zuster Aqeeda Salafiyat. Uh, kijk. Al-Fi'l gaat gepaard met een van de drie tijden. Al-Madi, Al-Hal, al, al, al mustaqbal En Al-Fi'l heeft ook drie soorten wat eigenlijk ook met tijd te maken hebben. Eén Al-Madi, al modaria al en Al-Amr. Wat is het verschil eigenlijk? Ja. Is het verschil. Al-Madi, nou, dat is dus hetzelfde. Hè? In uh, de drie tijden, of in die drie, de twee soorten wat je net hebt genoemd: Al-Madi, al en al mustaqbel En Al-Madi, al-Modari, al-Amr. Al-Madi is hetzelfde. Dus daar is geen probleem over. Al-Madi betekent verleden tijd. En als we nu gaan kijken naar Al-Mudari'a. Al-Mudari'a dat is uh, een soort uh, vervoeging. Hoe je een werkwoord vervoegt. Hoe je een werkwoord vervoegt. Zoals je zegt in het Nederlands. Schrijven bijvoorbeeld. Ik schrijf. Jij schrijft. Enzovoort. Maar de tijd die in zich heeft. De tijd die al inhoudt. Dat kan dus al-haal zijn en dat kan al-mustaqbal zijn. Al-haal betekent tegenwoordige tijd, betekent nu. En al-mustaqbal betekent toekomst. En ik heb net voorbeelden gegeven van uh, Ana aktubu al-aan. Hier gebruik ik al-modari'a voor al-haal, voor nu. En Ana Saaktubu. ik zal schrijven. Hier gebruik ik weer Al-Modari'a, maar voor welke tijd? Voor de tijd van de toekomst, Al-Mustaqbal. Dus al madi heeft te maken met de tijd van het verleden. Al-Modari'a heeft te maken met de tijd van nu, Al-Haal, of Al-Mustaqbal. Of zoals ik heb gezegd, kan ook Al-Madi zijn, zelfs verleden tijd. Als je zegt, huwa lam Yaktub, lem yaktub. Dus je zegt bijvoorbeeld, hij schreef niet. Dus hier heb je het over de tijd van het verleden. Terwijl Al-Amr, als laatste, Al-Amr, die heeft altijd te maken met Al-Mustaqbal, met toekomst. Want als je iemand vraagt, gebiedende wijs, als je iemand vraagt... Om iets te doen, dan verwacht je dat dat gedaan wordt nadat je gesproken hebt. Ik hoop dat het uh, een beetje duidelijk is. Anders uh, hoor ik het wel. Alhamdulillah. Fikoum barakallahu ta'ala. Tayyib. Zuster. Uh, Om um Isma'al. Als ik het goed begrijp, is fi'al fi een werkwoord. Ja, fialun is een werkwoord. En ism is een zelfstandig naamwoord. En al-harf woorden zoals op, in, naast, boven. Onder. Uh, niet altijd. Je kan niet altijd op zo'n manier vertalen. Hoop dat er fial naam, dat klopt. Al fial is het werkwoord. Maar al ism, dat je het met zelfstandig naamwoord uh, vertaalt, is niet helemaal goed. Want, uh, even kijken, als ik zeg in het Nederlands, en dan kunnen jullie mij uh, corrigeren als ik het fout heb. Als ik zeg, uh, ik heb hem. Gezien Is hem hier een zelfstandig naamwoord? Hem, voor mensen die goed in het, in het Nederlands zijn, ook niet, precies, ja. Nee, hem is volgens mij ook geen zelfstandig naamwoord. Maar in het Arabisch, als je zegt uh, ra'ay to'hu, ik zag hem, ik zag hem, ra'ay to'hu. Deze la'a, die eigenlijk met hem vertaald kan worden in het Nederlands, die is wel een ism, lees is wel een ism. Dus deze vertaling gaat niet één op één. En al-harf, meestal al-harf, dat is een voorzetsel. Dat klopt. Al-harf is een voorzetsel. Je kan op, in, naar, van en dergelijke. Maar het is ook niet bijvoorbeeld naast, boven. Dus het is niet ook altijd dus die voorzetsels. Naast en boven, daar heb je asma voor in het Arabisch. En zometeen, is al als we de kenmerken gaan bekijken, als we de kenmerken gaan bekijken hoe we een ism herkennen en hoe we een fel herkennen, dan zal dat ietsje duidelijker worden in die letterhalen. Het is moeilijk om één uh, um, zeg maar, uh, uh, op één te vertalen naar het Nederlands. Dat is niet makkelijk. Nee. Uh, ta'ala. Uh, zijn er nog andere vragen? Ook niet alles kun je vertalen. Precies, nee. Niet alles kun je vertalen. Nee. Ik zie geen handen meer. Dan ga ik, Allah ta'ala, verder. Alla al ism de Kenmerke van al ism. Hoe herkennen we een ism? Kal fel ism u arafu bil hafdi wat tenwini wat duhulil elfi wel lami wat hurofil hafdi. Wahi a minwa ala wa fi wa robba wel ba ouwel kafu wel lamu wa hurofil kasami alwa walba u ou wat ta ou exit op bladzijde zeven hij zegt al ism. Wordt herkend door Al-Hafd. Al-Hafd betekent Al-Jar. Al dat betekent dat hij een kasra krijgt. Laat ik even uitleggen wat al harakat zijn in het Arabisch. Laten we uh, een, een, een letter nemen. Bijvoorbeeld Al-Ba'. al, al Deze letter Al-Ba'. Dus B zou je dan uh, eigenlijk zeggen. Al-Ba'. Al-Ba' zonder Zeg maar, uh, iets erbij, dat kan BE zijn, kan BI zijn, kan BOE zijn en kan BE zijn. En als we streepjes gaan toevoegen, in dit geval dus bijvoorbeeld BE. Ik, ik hoop dat jullie Arabisch kunnen lezen. Een streep boven al BE, dat is dan BE. En dezelfde letter met een streep eronder, dat is dan BI. Even kijken, ja, ik weet niet of het goed te zin is. Maar een, eenzelfde letter el ba met een klein letter luau, en dat is luau, een klein letter luau op die deelba, dat wordt dan boe. Dus ba, streep, rechte streep boven, bi, recht, rechte streep eronder en boe, een klein letter luau erboven, dat is dan boe. Dat zijn harakat. En als er helemaal niets bij, als er helemaal niks bij staat, dan is dat eigenlijk sukoon ik moet even goed zoeken waar die sukoon zit. Als er helemaal niets bij staat, of een rondje daarboven dan wordt het als b uitgesproken. En Algafel, en daarom heb ik dit eigenlijk, uh, deze zijstapje ge gemaakt. Algafel, ook wel genoemd Aljar, dat is een woord die aan het eind als je een woord waarvan de laatste letter Al-Kasra heeft dus die streep eronder kijk die streep, de rechte streep erboven dat heet Al-Fetha, een rechte streep onder de letter dat heet Al-Kasra en een kleine wow op de letter dat heet al damma en een rondje boven de letter dat heet -Sukun. al sukun Al-Fetha, Al-Kasra al damma -sukun. Dus als je een woord hebt waarvan de laatste letter laat ik het nu even algemeen zeggen, grof zeggen. Het is eigenlijk niet helemaal waar, maar om het uh, te vergemakkelijken. Als je een woord hebt waarvan de laatste letter een kastra heeft, dus een streep eronder, dan hebben we het over al-ghafd of al-jar. Al of al-jar. En dat is een van de kenmerken van een ism. Je kan bijvoorbeeld, laat ik een ism noemen uh, bijvoorbeeld Rajulun Rajul. Rajulun betekent man Rajulun betekent man uh, Mag hij al gafel krijgen? Mag hij al jar krijgen? Het antwoord is ja. Je kan zeggen Rajulin of Rajuli dus de laatste letter dat lam is, laatste letter Afwe, ik heb het niet goed geschreven. Rajul, Rajuli, die kan dus al gaffel krijgen, al-jar, en daarom spreken we hier van ism. Al-ism die kan een gaffel krijgen, terwijl al-fi'al niet. Al-fi'al kan dat niet krijgen. Je kan niet zeggen bijvoorbeeld, als we het voorbeeld nemen van schrijven, ketabah, je kan niet zeggen ketabi, dus kasra aan het eind, op de laatste letter van katebe. En dat kan dus alleen bij een ism. Dat is één kenmerk. Tweede kenmerk, het tenwien. Wat is het tenwien? Het tenwien, dat is één van die strepen die we net hebben gehad. Harakat worden ze genoemd. Maar dan in twee fouten, In het geval van vetha heb je dan ben, ben dus twee vetha's. In het geval van kastra heb je dan bin, dat zijn twee kastra's. En in het geval van damma heb je dan bun, twee dammas. Twee, twee kleine woos op, op de letter. En dat heet het tenwien, dat is tenwien. En deze tenwien is een kenmerk van een ism weer. Alleen een ism mag tenwien hebben. El fi'al en al-harf niet. Je kan niet zeggen katabun. In fi'al kataba mag je nooit het tenween geven. Of een ander werkwoord. Dat is het tweede kenmerk. Derde kenmerk. al Als je een woord hebt waarbij je alif en lam kan toevoegen. Wat is alif wal lam Dat is eigenlijk een bepaald lidwoord. Een bepaald lidwoord. Dus de in het Nederlands of het, de of het, dat is Alifoulam. Dus je zegt Aradjoulu. Even opschrijven. ar Aradjoulu, ar die heeft dus Alifoulam gekregen. En als een woord Alifoulam kan accepteren, dan hebben we het over ism. Dan weten we zeker dat zo'n woord ism is. Het is dus een kenmerk van een ism. Eh. Uh... Ik krijg hier een vraag, die zal ik insha'Allah aan het eind laten. De vraag zal ik insha'Allah later beantwoorden, insha'Allah taal. Nou, <coughs> um, Alif wa'l-laam, dus de of het, rajulun. Dat is dan man. ar rajulu dat is de man. En deze uh, alif wal lam die kan dus alleen geaccepteerd worden door een ism. En je kan niet zeggen bijvoorbeeld al kataba al kataba Nee. Dat gaat niet bij een fiat. Kunt u het nog een keer herhalen? Sorry, dat het niet gewoon typen lukt niet. Uh, wat moet ik herhalen? El, een derde kenmerk. Nou, een derde kenmerk is dat dus een, een ism mag elif welem krijgen. Wat is elif welem? Dat is el, dit. In het Nederlands is het de of het. Bepaald lidwoord. Als je een woord hebt wat el kan accepteren, dan weet je zeker dat het een isen is, wat een fi'al accepteert geen al, dat is wat je moet onthouden. Tayyib, dat is derde kenmerk. Al vierde kenmerk, wa dochuli, horoofi l-khafd. Horoofi al khafd en hij noemt ze hier, dat zijn horoof al-jar, dat is min, ila, an, ala, wafi, warubba, walba, walkaaf, wallaam. Deze horoof, deze voorzetsels, min betekent onder andere van, Ila, onder andere naar. An, dat kan uh, onder andere van betekenen. Ala, op, vi in. Robba, dat kan misschien betekenen. Elba, dat kan uh, in betekenen. Elba, alkaaf. Elkaaf betekent zoals. Uh, deze horoof, die kunnen alleen voor een ism gezet worden. Die kunnen alleen voor een ism. Gezet worden. Dus, je kan bijvoorbeeld, Min, Min el Beiti zeggen. Min el Beiti. Min el beyti". Kijk, el hier is een ism. Hoe heb je dat herkend? Ten eerste, je ziet dat er Ali Folam ervoor staat. El beyti". Dus dan weet je dat dat een ism is. Ten tweede, je ziet aan het eind van el Beiti. De laatste letter, dat is Ta, die heeft een kasra. Dus hij is uh, Majroer. Hij heeft een gaf. Even de vragen aan het eind uh, bewaren, Allah. Even aan het eind. Aan het eind, is inshallah, dan kun je de vraag stellen. Want ik krijg nu heel veel vragen via privé. Haraj Toe, Min Al-Beti, waar was ik mee bezig? Uh, Al-Beti is een ism. Hoe heb je dat herkend? Door Al. Je ziet dat er L ervoor staat. Ten tweede, je ziet dat de laatste letter T een kastra heeft, L bij ti En ten derde, je ziet voor LBT bij staat het woord min. En dat is een harf, harfujar. Een woord die een harfujar voor zich accepteert, is een ism. Dus als je ziet dat een woord ervoor harfujar staat, dan weet je dat het een ism is. Je kan niet zeggen, bijvoorbeeld... Min KETABA Min ketebe. Dat gaat niet. Dus een vial mag geen harfodjar ervoor hebben. En is hem wel. Dat is dus een vierde kenmerk. En hij heeft hier dus de hoerof-JAR genoemd. En ook harfodjar. Niet alleen maar hoerof-JAR, maar ook harf al-kasem. Al-kasem betekent zweren. Al-harf, dat zijn de woorden waarmee je zweert. Zoals wow. En al baa En al-Ta. Je zegt wallahi. Billahi, tallahi. Kijk, als je een woord hebt, en in dit geval dus Allah, Laft al jalala, Allah subhanahu wa ta'ala, daarvoor staat al en al ba' of de ta' Dus dan weet je zeker dat Allah subhanahu wa ta'ala ook een ism is. Want deze horof, deze woorden van al hasem, van het zweren, die mogen alleen voor een ism komen. Zo herken je dus een ism. Ik heb dus niet letterlijk gelezen wat de uitleg van de schrijver hier heeft staan. Uh, ik geef nu eventjes de gelegenheid om vragen te stellen, want ik zag dat er vragen zijn. En dan gaan we verder met uh, de kenmerken van Al-Ism. Nu, uh, goed, degene die vragen hebben, die kunnen het uh, nu stellen in Even zien, uh, wat is dit? Maar met, wat, met wie ga ik beginnen? Ja, als jullie de, de vragen willen herhalen, dan zou dat beter zijn in Als jullie de vragen willen herhalen. Uh, want het is niet overzichtelijk wat ik hier heb. Dus even kopiëren en naar het woord sturen. Ik zal even het woord geven aan zuster om atiyah. Oh, pardon. Ik heb red gegeven. Sorry. Remove. Fadalif. Alaykum s wa taak. Wat betekent Robba? Barakalavik. Wat betekent Robba? Kijk, Robba. Ik zal even lezen wat hier de schrijver zegt daarover. Alamat al-ism. Al-alama al-falitha. dat? Robba. Tayyib. Hij zegt Robba. Wa min ma'aniha al-taqlil. Wa min ma'aniha uh, nahu, rubba, rajulin, Karimin kabalani. Dus, wat wil dat zeggen? Het taqlil Het taklīr betekent dat het niet vaak gebeurt. Niet vaak gebeurt. Niet vaak gebeurt. Dus je zegt, rubba, rajulin, karimin, Misschien dat iemand die gastvrij is, mij, uh, zal tegenkomen. Of ik hem zal tegenkomen. Dus je bent eigenlijk aan het wensen, aan het, uh, aan, uh, uh, aan, aan het hopen dat iemand jou tegenkomt die gastvrij is. Maar dat kan heel zelden gebeuren. Dat is de betekenis van robba. Dus waarschijnlijk of misschien iets wat dus niet vaak gebeurt. Nou, uh, tijf, nog andere vragen. Uh, Zuster Nadia Tafaddali. Even kijken, Robba. Kan zijn. Ja, dat betekent kan zijn of waarschijnlijk. waarschijnlijk. Naam. Uh, mensen die uh, de hand omhoog hebben, die kunnen alvast de vraag typen. En dan straks gelijk schrijven, Shalata. Kemmin. Robba is toch ken. Kenmin. Nee, het hoeft niet. Kenmin, dat zijn twee woorden. Hoeveel van. Hoeveel van. En Robba, dat is iets anders. Robba betekent dus waarschijnlijk. Het kan zijn iets wat niet zelden voorkomt. Uh, zuster Nadia is denk ik een vraag aan het stellen. Mag je Alfian ja Alfian mag je dus wel vertalen met. Ik wacht op de vraag of uh, loop ik hier vast? Want ik zie niks bewegen. Ik heb al gesteld, ik zie geen vraag. Zuster Nadia, hij staat op de venster. Dit is de vraag. Kunt u? Ik, ik zag het niet, maar ik zal het even lezen. Kunt u dat woord van Harfodjar herhalen? Dat kunt u dat voorbeeld van Harful Jar herhalen, vierde eigenschap van ism, vierde kenmerk van al ism. Tij, <klas> uh, vierde kenmerk, dat is dus, dat was tevens ook de vraag van iemand anders, en dan zal ik die ook gelijk uh, hier beantwoorden. De vierde kenmerk is dat er een Harful Jar voor, harf -jar voor een ism ism mag komen. Alleen voor een ism mag komen. Dus als je een woord hebt, die accepteert, of dat accepteert, een, ism, een harfujar hiervoor te hebben, dan weet je, dan weet je dat dat woord een ism is. Laten we zeggen bijvoorbeeld, je leest de Koran en je maakt uh, de Koran open en je komt de volgende eieren tegen. A'udhu Kul a'oudu bi rabbi Nou, je ziet hier bijvoorbeeld Rabbi. Bi rabbi. Voor Rabbi heb je het woord bi. En el ba' dat is Harfujar. Dus dan weet je zeker dat Rabbi een ism is. Want harfujar ba', wat een Harfujar is, die kan alleen voor een ism komen. Dus op die manier weet je zeker dat Rabbi ism is. Dat is wat de vierde kenmerk inhoudt. Is dat. Uh, een beetje duidelijk. Of moet ik nog meer uitleggen? Ja, u gaf een voorbeeld met min. Wat was de voorbeeld? Met min gaf ik het voorbeeld. Uh, als ik het goed heb. Uh, Garaja. Of garajtu minel beti. Garajtu minel beti". Min. Garajtu minel beti. Dus ik ging van huis. Ik ging weg van huis. Dat is min. En dan weet ik dat al-beiti die na min komt, dat dat een isen is. Waarom? Omdat min ervoor staat. En min is een harfodjar. En een harfodjar die komt alleen voor een isen. Dus iets wat achter een harfodjar komt, dat is een isen. Dat is wat deze kenmerk, deze vierde kenmerk inhoudt. Is het uh, du duidelijk of niet? Nou, wat je zegt, wat je, wat je zekom. Zekom. Tajib, even kijken. Dan nu. Zuster uh, Sora 19, Tadali. Laat uh, me Toen u sprak over tenuïne en wat als het memnua minasarf is, is het dan een uitzondering? Inderdaad, dat is dan een uitzondering. <coughs> en memnua sarf voor mensen die dat niet weten, dat is een ism die geen tenuïne aanneemt. Dat is gewoon een uitzondering van een ism. We hebben gezien dat de ism... Een van de kenmerken daarvan is dat hij het tenuïen aanneemt. Dus bijvoorbeeld kitabon, het boek, of een boek, kitabon, of kitabin, kitabin. Dat zijn uh, die twee streepjes, die twee haraka's. Normaal gesproken is, een ism, is, een, is dat een kenmerk van een ism. Maar er zijn sommige esmaa, meervoud van een ism, er zijn sommige esmaa, die deze tanuïen niet accepteren niet omdat ze geen ism zijn maar omdat ze zogenaamd memnu'a minasarf zijn en dat is inderdaad een uitzondering dat is een uitzondering die zullen we inshallah ta'ala in de komende lessen tegenkomen is het duidelijk? en ook geen kasra, dat klopt en ook geen kasra alhamdulillah kasra dus accepteert hij ook niet en hij wordt majororor met al Tayyeb, even kijken, zuster om hatia. Tot Dali. Sorry, geen vraag. Tayyeb en zuster om faisal Tot Dali. Bij zwierwoorden staat hier. Wat betekent dat? Hier. Nee, staat wahia. En wahia betekent dat is, of dat zijn, dat zijn. Dus hij zegt wahoroh ul kasami wahiel wa wal-ta. Dus. En de zweerwoorden en dat zijn al-wou, al-ba en al-ta. Dus wahiye betekent dat bet zijn. Nou, <coughs> hier uh, nog meer. Om yahiye te Om, Om yahiye te vadali. Bij de al-fi'alul maakt het dan niet uit met welk letter het woord begint, of moet het per se beginnen met een van de al-fi'al mudari Begint altijd met een van de ahroef al modara En dat zijn aneitu, alhamza hamza a, al-noen, al en anta ta Daarmee begint hij altijd. Dus je zegt yaktubu al naktubu al-noen, aktubu alhamza en tektubu ta En je kunt nog andere Woorden toevoegen, zoals bijvoorbeeld voor de toekomst, dan zeg je saaktubu of Se Ove Maar die Haroevel Modara, die zijn er altijd. Naam. even <coughs> hij kijken. Zuster Ummi, Tavaddali, Tavaddali, Zuster ,ですね Ummi, Tenouin. Wat is er met Tenouin? Begrijp je het nog steeds niet? Het Tenouin, dat is dus een van de kenmerken van een ism. Als je een woord hebt wat Tenouin heeft, dan weet je zeker dat het een ism is. Dat is waar het om gaat. Dus Mohammedun, dan weet je dat Mohammed ism is. Mis. En je kan nooit een fiële hebben met tanween. Je kan niet zeggen, Yaktubun of Ketabun. Dat gaat niet. Dus als je een woord hebt die tanween kan accepteren, dan is het een ism. Naam, dat is tenwien. Dat is een Noon, Sakinah, met een Sukun, die je hoort, maar die schrijf je niet op. Kitabun, naam, Kitabun. Die noen schrijf je niet op, maar die hoor je wel. En dat is ten win. Ziet duidelijk wat je zegt. Tayib. Zijn er nog aan de vragen of niet meer? Tayib. Dayib. Dan gaan we in Allah's taal verder met Alamat. al-fial. Talemet al-fial. De kenmerken van al-fial. Even opletten. Ya'kulu, Rahimaullah. Wal-fial, yo'raf ubiqed, wes-sien. وسوف وتاء التانيث الساكنه هاي شفت ان الفعل wordt herkend دور قد مت قد wordt herkend قد is een woord والسين dat is ook سين سين وسوف سوف وتاء التانيث الساكنه كيف ارد اكتب وأقول يتميز الفعل عن اخويه الاسم والحرف بأربع علامات متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل دوز إرزاين فير كنمركة أشد دي تيخن كومت إنن وورد دان فيتشى داتت خاط أمن فعل أما قد قد فتدخلو على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع. ديتورت قد دي كان فور الفعل الماضي كوما إن فور فور المضارع، but not for الامر. فلقد يجب أن هناك ثلاثة أنواع الفعل فيما يتعلق الماضي والمضارع. فإذا دخلت، سنرى ما يعنيه هذا قد. بلت سايدة نيخا بينك فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب. إن أص قد فور الفعل الماضي كنت، ذن كانت تفي بالتأكيد التحقيق، دش أو التقريب أست التقرب. يصفت فش خيلكيس، فمثال دلالتها. Dus een voorbeeld waarbij De die voor een niet maadi staat Het beoogde succes Dat niet altijd bereikt. staat. is wat Allah bereikt. Het beoogde succes is de altijd bereikt. Het beoogde succes is niet qad succes is niet de bereikt. Het beoogde succes succes dus rijt hier is een vorige. En ervoor staat. qad. Qad Allah aan de Betekent Allah Ta'ala was tevreden met de Wat is het? Wat is het? is gekomen. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Mohammed is dus voor zeker gekomen. Wa kalouna, kad zaafara khalid doen. Uh, khrei, of Ghaalid heeft gereisd. Of reisde. Dat is dus takqib. Zekerheid. Wa Mithalu dalet al het takrieb, is salah, kad is salah. Nee, afwan. Ik heb gezegd dat is iets wat waarschijnlijk gebeurt, maar dat wil zeggen iets wat nadert. Taqrib betekent iets wat nadert. Dus qad die kan twee betekenissen hebben. De eerste is zekerheid. Dus wat je, wat je beveert is dan zeker gebeurd in de verleden tijd. En taqrib betekent dat hetgene wat je zegt, dat het bijna komt, dat het nadert. Een voorbeeld daarvan is als degene die wil bidden, die zegt... Dus in iqama zegt euh, al musali degene die wil bidden, die zegt قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ is الصَّلَاةِ En euh, in dat geval betekent dat dat as salah is bijna euh, een feit. Het is bijna een feit. Het is dus niet echt gebeurd, maar het, is het komt, het nadert. Dus in dit geval weet je zeker dat het een fi'al is. Kad aflaha aflaha is een fi'al. لرم omdat het al voorstaat. قد قامت قامت اسم فعل لرم omdat het al voorstaat. واذا دخلت على الفعل المضارع دلت على احد معنيين ايضا وهما التقليل والتكثير. en فور فعل مضارع komt dan is er wel geluid? ik was opeens buiten. Ik heb geen idee wat er gebeurd is, maar ik weet niet wat jullie het laatste hebben gehoord. Het ging over اذا دخلت على الفعل المضارع ضغطك, hè? اذا دخلت dechlet... قد على الفعل المضارع, dat ja. Want nou. انها تدل على اما التقليل واما التكثير. Dat wil zeggen dat hetgene wat je dan zegt of het gebeurt vaak of juist, het gebeurt hier weinig. En een voorbeeld van waarbij, uh, waarbij het takliel het inhoudt, dus iets wat niet vaak voorkomt, dat als je zegt kadias dokul kadub, dat wil zeggen, de leugenaar die kan waarheid vertellen. De leugenaar die kan. vertellen waarheid vertellen. Hier, dus dat is iets wat heel weinig kan voorkomen. De luigenaar, de regel daarin is dat hij liegt, Maar het kan zijn dat hij soms toch de waarheid spreekt. Dus hier wil zeggen dat het zelden voorkomt. Enzovoort. Dus dat zijn voorbeelden. En het en een voorbeeld waarbij KAD, als het voor het filmmodarja komt, dat het iets uh, betekent wat vaak voorkomt. Uh, een voorbeeld daarvan is KAD. Dus degene die ijverig is, de ijverige, die kan zijn doel bereiken. En hier is dus KAD iets wat duidt op zekerheid. Iets wat duidt op zekerheid. Of eigenlijk iets wat vaak komt. Hè? Vaak komt. Dus niet zekerheid. Maar iets wat uh, vaak voorkomt. Namelijk dat degene die zijn best doet. Die haalt ook meestal. Uh, hetgene wat hij wenst. Of. Wat koulu kad Qad takiu attaqiyu al En Dat wil zeggen. Degene die oprecht is. Die kan. Uh, het goede doen. En dat is iets ook wat vaak voorkomt. Iemand die oprecht is, die doet ook vaak het goede. Dat is wat betreft kad. Dus als je een werk, een woord ziet waarvoor een kad voor staat, dan weet je zeker dat het een vial is. zien En zien. En سوف دي كوم alleen voor het werkwoord mudari en ze duiden aan op het ontvangs en de betekenis de ontvangst. In de allebei op toekomst. Illa zien sin aalastiqbalan min سوف. Alin sin die is voor de nabije toekomst en سوف is de is voor de verre toekomst. En hij geeft hier een aantal voorbeelden. Zoals Allah zegt in de Koran. Dus degenen die achter zijn gebleven, die zullen tegen jou zeggen. Dat is dus nabije toekomst. En wat betreft de verre toekomst, dat zegt, zoals Allah zegt in de Koran. Fatarda. Dus Allah heeft hier, heeft het tegen. Zijn profeet Mohammed s.a.w. Uh, en die zegt tegen hem. Allah ta'ala zal jou geven. En je zult tevreden zijn. Maar hier heeft hij het over. Verre toekomst. Namelijk in het hier-namals. Dus als je zegt. Dan weet je. Dat na zien Een fi'al komt. En geen ism of harf. En ook na zowf. En je weet ook zeker dat het niet alleen maar verl is, maar via modaria ook. Want er kan geen verjal amr of fial maadi na zien en zoveel komen. Waarom met het niet zeggen? het dit goal fial maadi doen naar Irigi. En dat niet zeggen, dat zullen we zo meteen even zien in mijn voorbeeld, wat het is. Die komt alleen bij Fiaal. الماضي ان منها الدلالة على ان الاسم الذي اسند هذا الفعل اليه مؤنث ان ديز التانيث ديز الت التانيث الساكنه دي الفعل فراوليك سواء كان nou, wat is precies fa'il? Dat zullen we eens allemaal tegenkomen in de lessen. Maar dat betekent eigenlijk degene die de handeling verricht. Zoals in het voorbeeld. Hmm. Dus Aisha, de moeder van de gelovigen, zij. En hier heb je dus qalat. En qalat betekent zij. Um, hmm. En de en is sekena is dus die te, die Sukun heeft aan het eind van kale. قالت. En dit duidt da, erop dat degene die gezeg, gesproken heeft is een vrouw. In dit geval Aisha radiyallahu anha. Maar het kan ook, hoeft niet altijd fa'il te zijn, maar ook na'ib fa'il. En wat het is, dat zullen we inshallah later tegenkomen. Dat hoef je niet nu uh, eigenlijk te onthouden. تخاطرون أن تتأس ساكنة من والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى وقال تخرج عليهم طيب هنا يفتيت أخليك في ننزاي سبورتش <صفيق> تتأس ساكنة يريس الريخة <قفون> Dat als twee soekoens achter elkaar komen in het Arabisch, dat uh, de eerste soekoen verdwijnt. Want dat mag niet. Je mag ze niet allebei uitspreken. Uh, ik geef een voorbeeld. Khalet uh, al-bintu bijvoorbeeld. Qalat al-bintu. Kijk, je hebt hier qalat, die tijd heeft soekoen. En al-bintu, die lam, heeft ook soekoen. En als ze achter elkaar komen, dan is het moeilijk om het uitspreken. Daarom wordt die eerste secoon weggehaald. Dan zeg je khalati, qalatil bintu, Qalatil bintu, dus de eerste secoon verdwijnt. En uh, dat heet elticha sakine, dus de twee secoons die achter elkaar komen. Uh, طيب, in, in, in werkelijkheid is dus bijvoorbeeld, uh, als hier staat, 'Qalatil bintu, 'Qalat'. dus die ta is niet sekine, maar die heeft kasra gekregen vanwege deze regel die ik net heb genoemd. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف هي ثلاثة أقسام دوش العلامات لذلك المؤلفة التي تنمتها التي هي درائم صورتها قسم يختص بالدخول على الماضي لذلك هناك دائم لذلك يحدث في الماضي كنت. وهو تأتني الساكنة وقسم يختص بالدخول على المضارع أن ان ديل بالفعل مضارع كومت ذات أن ان ديل ذات بي بايد فوقمت ذات يس قد سوف أصف خزين هذا وقد ترك علامة الفعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد أنا افتخذ ذات هنا ذات الشرائفر ايخلك نت دي كان مرك van het, van amr, van fi'al al amr, gebiedende wijs. En hier, degene die het boek uitlegt, die geeft dat alsnog. Hij zegt, een fi'al al amr, de kenmerk daarvan, is dat je iemand vraagt om iets te doen. Of beveelt om iets te doen. En als je deze, uh, betekenis hebt, dat je iemand vraagt, dan weet je zeker dat het ook een fi'al is. En dan wel fi'al amr. Na qaboolihi ya al mukhataba. En hij accepteert ja al-mukhattaba. Zoals je zegt bijvoorbeeld, oktub, schrijf. Dan kun je ook al-ya -ja, al-mukhattaba erbij zetten. En dat is oktobi. Dus deze lia uh, duidt erop dat degene die je aanspreekt is een vrouw of een meisje. In ieder geval vrouwelijk. Oktob. dan heb je het tegen een man of tegen een, een, een jongen. Maar oktobi, deze lia, heet ja. En dat duidt dus op degene die aanspreekt is een vrouw of meisje. In ieder geval vrouwen. Dit zijn dus de kenmerken van Al-Fi'al. Dit zijn dus de kenmerken van Al-Fi'al. En voor wat betreft Al-Harf. Dat is dus de laatste van de drie soorten. Je hebt Al-Fi'al, Al-Ism, Al-Fi'al en Al-Harf. En als je deze, deze kenmerken die we gezien hebben voor een fijl en voor een ism, als we dus deze kenmerken hebben uitgezocht in een woord en die zijn dus niet aanwezig in dat woord, dan weten we zeker dat zo'n woord een harf is. Dus met andere woorden, we kennen de kenmerken van een ism. We kennen de kenmerken van een fijl. En als deze kenmerken dus niet aanwezig zijn, dan weten we dat het woord een harf is, want er is geen vierde namelijk er is geen vierde soort, het is of ism of fi'al of ha- of harf dus hiermee zijn we gekomen aan het einde van de kenmerken van een fi'al of de soorten van, een, van het woord, dat zijn dus ism, fi'al en harf en we hebben gezien wat het ism is, wat het harf en wat het fi'al is. En ook de kenmerken van een ism, van een fi'al en dus ook van een harf. Uh, ik laat nu de gelegenheid om één of twee vragen te stellen. Zodat we inshallah ta'ala gaan stoppen om te gaan bidden. Want het is zo meteen Salat al Maghrib. Dus iemand die vragen heeft, die kan ze inshallah ta'ala stellen. Even kijken. Zuster Ummi tafaddal. De vraag is, wat zijn de kenmerken van al-harf? Die heb ik niet meer gekregen. Uh, al-harf, hoe herken je een harf? Die herken je doordat je de kenmerken hebt losgelaten van een ism op dat woord, maar die passen niet. En je hebt de kenmerken van een fi'al erop losgelaten, maar die passen ook niet. Dus dan weet je dat het, is, dat het een harf is, op deze manier dus. Je hebt bijvoorbeeld min. Min. Kijk, je kan niet zeggen min-min, dus deze kenmerk past niet. Je kan ook niet zeggen el-min, al, voor lam toevoegen. He? En je kan ook ten, niet, geen tenwien erbij zetten. Je kan niet zeggen minun of minin enzovoort. Dus hier, als je alle kenmerken van ism gaat doorlopen, die passen niet. Dan ga je naar de kenmerken van fi'al, ga je zeggen kad bijvoorbeeld, kad min bestaat niet. Sofa min bestaat ook niet. Samin bestaat ook niet. Dus als je alle kenmerken van een vial hebt bekeken, die passen niet, dan weet je zeker dat het een harf is. Op deze manier. Even kijken. Nog vier minuten. En dan is het tijd, alle ta'ala. Iemand anders misschien een vraag? Hoe je komt. om Atiyat, van Assalamu alaikum. Als dit te veel tijd kost, kun je de kenmerken van een vial nogmaals noemen of kan een zuster mij een IPM geven? Ehm, dus um, de kenmerken van al Alhamdulillah, Heel goed. Ja, het is uh, heel belangrijk zeg maar, om uh, aantekeningen te doen. En uh, nogmaals, er is dus een site wat hoort bij deze lessen. En uh, die site die verwelkomt alle bijdragen van jullie kant. Dus iemand die iets kan bijdragen aan de site, het zij aantekeningen of woordenlijsten van de woorden die we zeg maar, uh, tegenkomen. Dat die vertaald worden, bijvoorbeeld. Die kunnen ook op de site geplaatst worden. Of wat dan ook. Misschien hebben jullie ook andere ideeën. Uh, dus degene die iets heeft, die kan het even met mij uh, erover hebben. En dan zal ik die, inshallah ta'ala, op de site plaatsen. Uh, even kijken. Nou, ik word hier gebombardeerd met uh, tekst. Jazakum. inshallah ta we gaan hier stoppen, want het is nu tijd voor uh, Salat al Maghrib. Uh, we komen zometeen meteen inshallah terug uh, om het uh, af te maken. Misschien hebben jullie nog vragen. Uh, even kijken, het is nu 7 over. Laten we zeggen, uh, 25 over inshallah ta'ala. Dus 5 voor half 11. 5 voor half 11 gaan we inshallah ta'ala verder.